Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Joodse scholen en andere gebouwen in ons land worden de komende tijd extra in de gaten gehouden. Het demissionaire kabinet maakt zich zorgen over wat er sinds dit weekend allemaal gebeurd is in Israël. Het raakt ons allemaal, zegt demissionair premier Rutte. Dat raakt natuurlijk in het bijzonder ook de Joodse gemeenschap. Daar leven heel veel zorgen, daar, levert, daar leeft ook angst. We zijn extra alert op de bescherming van Joodse objecten. En we staan ook in nauw contact met de Joodse gemeenschap. Ik zal zelf morgenmiddag een gesprek hebben met vertegenwoordigers. Sinds het weekend zijn er op veel plekken in Israël aanvallen van Palestijnse Hamas-strijders. Onder meer bij een dancefestival. Aan beide kanten zijn honderden mensen gedood. En er is meer bekend over een man die vorige maand op het Mediapark in Hilversum is opgepakt. Hij wilde Tim Hofman vermoorden, zegt BNN-Vara. Hij was het gebouw van de omroep ingelopen met een vuurwapen en een mes. En tegen een beveiliger zei hij dat hij kwam om de presentator Tim Hofman om het leven te brengen. Eerder op de dag had hij ook al een ontmoeting met hem proberen te regelen. De verdachte is een man van 41 uit Breda... Als het nog lang duurt om het 5G-netwerk uit te rollen, kan ons land een flinke boete krijgen van de EU. Volgens demissionair minister Adriaansens ziet het er naar uit dat wij de laatste zijn in Europa. Dat komt onder meer doordat Schiphol en de haven van Rotterdam een deel van het netwerk gebruiken dat nodig is voor 5G. zijn steeds meer mensen die een hartstilstand krijgen, worden geholpen door een vrijwilliger met een AED. Die kunnen een oproep krijgen als er iemand in de buurt gereanimeerd moet worden. Vorig jaar kwam er bij acht op de tien noodgevallen zo'n vrijwilliger helpen. Op het platteland worden mensen vaker geholpen dan in de stad, zegt de organisatie achter het oproepsysteem. Ik denk zeker dat het met mentaliteit te maken heeft. Zo mooi als ze dat in de Achterhoek zeggen, noordenschap, hè, burenhulp, uh, is dat daar op het platteland heel erg belangrijk. En in een grote stad zie je dat gewoon minder. Vrijwilligers die na een hartstilstand iemand helpen met een AED... zijn er vaak een paar minuten eerder dan de ambulance... en die minuten die zijn van levensbelang. Het weer nog behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. 18 tot 22 graden. In het zuiden is er behoorlijk wat zon. In de rest van het land vooral grijs, maar wel bijna overal droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Clubs closing, but she ain't going home Night is still young, where the hell would she go? Nobody knows, nobody knows Ain't the first time, cause I've seen her before Smell the perfume as you walk through the door I wanna know where the hell would she go? Does Ja, we zijn er weer. Een uh, tweede uur... Uh, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zonfort. Zonfort, tweede uur. En... Hier, uh, hier bij Rabbel live. En uh, als je er een keer bij wil zijn, dan uh, ben je natuurlijk van harte welkom. Uiteraard. Voor een kopje koffie en uh, gezellig naar de radio kijken. En je kan ook en, wat eten ook hier. En je kan wat eten. Ja, ja, het, en, uh, uh, en vanavond is natuurlijk... Uh, vanmiddag is het eigenlijk. Is het grote, het grote verhaal met uh, Max Verstappen. Die wereldkampioen kan worden. Voor de was, derde keer. Uh, ja, waarschijnlijk wel gaat ja. worden. Dus uh, dan is het hier ook een feest. Gaat dus Champagne open. En, uh, dus als je daarbij bij wil zijn, dan uh, ben je er ook hartelijk uh, welkom. Tussen 7 nou. ja, en 8. Jij zei vanmiddag, maar vanmiddag is die. Ja, uh, vanmiddag is de. De, de kwalificatie voor ja, de sprintrace. Om 7 uur begint de sprintrace. Ja. Dus ik ja. denk dat Max om uh, rond uh, tussen kwart voor acht en acht uur uh, wereldkampioen wordt. Dus dat wordt groots gevierd, neem ik aan. Dat wordt groots gevierd in Nederland. Uh, we gaan beginnen met de tweede uur inderdaad. En uh, tegenover ons zit Edwin Gissels. Welkom, uh, Edwin. Goedemorgen. Hallo. Uh, biografie schrijven. Ja. Dat ben je eigenlijk, hè? Ja. En Zandvoorter. En Zandvoorter, uiteraard. Ja, daarom ja. daarom, daarom zit je... In die ja. volgorde van de <laughs> ja. Het wordt niet zo heel veel lopen voor je waarschijnlijk ook. Even. Nee, nee, nee. En nee. Maar uh, ja, jij, jouw laatste biografie was van uh, Harry... De Winter. Harry de Winter, ja. Harry de Winter. Dat ja. was een uh, mooie klus, neem ik aan. Want jij, ja. kende, jij kende hem goed. Harry de Winter is uh, producent, hè. Ja. Uh, programmamaker geweest. Ja. ID-TV, uh, noem maar op wat hij allemaal gedaan heeft. Hè. Wintertijd, hè. Dat, dat programma was jou ook bij betrokken. Ja, ja hij was producent. Ja. Uh, eigenlijk een van de eerste, zo niet de eerste, in Nederland. Alleen uh, Joop van der Ende was net twee jaar eerder met, uh, met een dramaserie, Citroentje met Suiker. En Harry begon in 1977 uh, als TV-producent. Toen deed ...de omroep het allemaal nog zelf hè, in die ja, tijd. Ja, ja. Uh, en hij werd ontslagen bij de NCFV... ...en hij uh, had in Amerika gezien... ...dat daar onafhankelijke producenten waren. En, uh, en hij zei uh, tegen de NCFV... ...nou, ik, ik ga het gewoon zelf doen. Ja. En toen zeiden dus, ze, voor wie ga je dat dan doen? Nou, voor jullie. Ja. ja, maar wij maken alles zelf. Nou, dat zullen we nog wel eens zien, sorry. Nou, en inderdaad, dat ja. is uh, goed gegaan. Toen heeft die IDTV opgericht. IDTV opgericht, ja. ja. En uh, dat bestaat nog steeds. Dat draait, nog steeds, uh, ja. en, uh, draait nu weer heel goed zelfs. Omdat ja. ze uh, op de markt van met name programma's zoals Wie is de Mol. En uh, uh, nog zo'n avonturenserie waarvan de naam er nu even is ontschoten. Uh, waar ze nu ook heel succes, veel succes mee hebben. Maar er zijn twee programma's die nog onder Harris bewind zijn begonnen. Die nog steeds daar gemaakt worden. Uh, Lingo vrouw. en Wie is de Mol. Borselfrouw okay. toch ook? Nee, nee, hij is niet van IDTV. Nee, nee, nee. Okay. Maar goed, hij heeft de IDTV destijds. Oh, die is inmiddels overleden. Dat, ja, afgelopen dit, dit jaar volgen, inderdaad. Ja. Uh, heeft hij de ID, IDTV destijds verkocht aan en nee. uh, Ja, aan een platenmaatschappij. Ja, aan een platenmaatschappij. Ja, ja. ja. De, de, althans, het was inmiddels een mediabedrijf geworden. <coughs> uh, en uh, hij heeft de eerste helft van zijn bedrijf in 1994 in in aan Chrysalis verkocht, inderdaad. Mm -hmm. En twee jaar later de andere helft aan de VNU, de tijdschriftenuitgeverij. Uh, uh, uit Haarlem nou, dat maakte hem financieel onafhankelijk, hè, waarschijnlijk? Zeer, ja. Hij ja, heeft het ja, de ja. bij elkaar een slordige 60 miljoen gulden nou, opgeleverd. ja, dat is redelijk, toch? Ja, ja. ja. ja. Dat heb je goed gedaan. <laughs> ja. Maar goed, uh, uh, jij hebt een biografie geschreven. Jij kende hem heel goed, want je hebt enorm veel tijd er ook in gestoken. Je hebt, je hebt uh, Harry heel veel gesproken, maar je hebt ook met, uh, geloof ik, 60 mensen om ja, zijn dus, omgeving ja. gesproken. Nou, hij, ben, jij bent, uh, hoe heet het, uh, uh, redacteur van uh, ja, oh, winter, ja, ik Wintertijd. Ik redacteur ja, van Wintertijd. Ja. Ja. Vanaf april begin. De eerste ja. aflevering was in 1999, dus uh, sinds werkte ik met Harry samen en. Uh... Ik heb inderdaad uh, ook al, alle mensen uit zijn omgeving gesproken. Ja, zijn kinderen, zijn vrouw, zijn broers, zijn, zijn beste vrienden. Uh, mm. Heel veel mensen met wie hij heeft samengewerkt. Ook mensen met wie hij ruzie had. Want ik wilde wel alle kanten belichten. Ja, ja, ja, ja. En dat waren er ook nogal wat. Waren er nogal wat. <lacht> ja, ja, ja. Een paar ook die mij helemaal niet wilden spreken. Die wilden geen woord aan Hardy besteden. Echt waar? Ja, dat, ja, dat heb je ja. zo. Hè. Maar noem... het had, had aardig wat conflicten. Met name ook op het gebied van, uh, van Israël. Ja, de Joodse. Ja. Want hij was natuurlijk uh, een, een zware criticus van het Israëlische bewind. Ja. En, uh, en ze vinden, de Joden vinden dat je niet in, uh, op, op je eigen... Uh, uh, ja, ze, ze, ze, je, moet, je moet je eigen wereld altijd verdedigen en ja, daar uh, ja. nooit uh, vuil over spreken. Mm -hmm. Maar dat deed Hardy wel, want hij was heel kritisch daarop. Uh, hij heeft een, een ander Joods geluid, heette dat. En hij zei ook zelf al, het is een ander Joods geluid. Ik zeg niet dat het het goede Joods geluid is, maar je hoort alleen maar één kant de hele tijd. En ik wil ook uh, laten zien dat ja. wat ze in Palestina doen, dat het uh, ja. alle perken te buiten nou, ja, gaat. Dus uh, nu weer in de actualiteit hè wat er vannacht allemaal gebeurd is met raket aanvallen et cetera. Maar goed, ja. daar gaan we het niet over hebben. Nee. Uh, dat, uh, uh, de, deze biografie, uh, dat, lijkt, dat lijkt me redelijk makkelijk te schrijven. Omdat je hem natuurlijk heel goed kent. En, uh, is dat makkelijker dan uh, biografieën die je schrijft over mensen die je eigenlijk niet zo goed kent? Ja. Maar uiteraard leer je tijdens het proces van het maken van een biografie uh, iedereen altijd wel goed kennen. Ja. Uh, het, alleen het startpunt is heel verschillend. Ja. Uh, het, het, het, uh, de moeilijkheidsgraad bij uh, Harry de Winter lag hem voornamelijk in de enorme hoeveelheid materiaal die ik had. Uh, wat natuurlijk een voordeel is. Omdat je uh, dan uh, ja. alle pareltjes en alle goudklompjes eruit kunt halen. En in het boek kunt zetten. Maar tegelijkertijd uh, heeft dat natuurlijk wel heel veel tijd gekost. Uh, al die interviews. Ik schrijf al die interviews altijd helemaal uit. Uh, en dan zeggen ze van ja daar heb je toch een uh, computerprogrammaatje voor tegenwoordig. Maar ik vind dat proces is heel belangrijk bij ja. het schrijven. Omdat je daardoor in de materie kruipt. En het ook veel beter in je hoofd komt te zitten. Ja. En, en bovendien het, het uittikken achteraf. Uh, maakt dat ik tijdens het gesprek met mensen... Uh, gewoon volledig geconcentreerd te zijn op het gesprek. Omdat ik weet dat het straks gewoon op papier komt te staan. Dus dan kan ik nog eens goed over, over nadenken terugluisteren. En het voordeel met Hardy zelf... Die ik uh, een keer of zestien een hele middag heb geïnterviewd. Mm -hmm. Is dat ik iedere keer ook weer terug kon komen op wat we de vorige keer hadden besproken. Van wat bedoelde je daar nou mee? En waarom heb je die keuze eigenlijk gemaakt? Enzovoort, enzovoort. Ja, ja, ja. Dus het is vooral heel erg tijdrovend geweest. En, ja. uh, maar ik vind het heerlijk om te doen. Dus wat dat betreft. Ja, ik zag je boekje. Uh, Lang verhaal kort heet het. Ja. Uh, uh, bij, bij, bij de Bruna. Uh, gisteren op nummer 3 staan. Ik weet niet of dat uh, goed is. Dat weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Ja, uh, ik, ik denk het wel. Je, je had een lijstje van 6. Tenminste, het was een, <laughs> he, er stonden uh, stond zes Boeken jij als derde, okay. maar het wordt redelijk verkocht. Met Stip Nieuw binnen, Ger. Ja, ja, ja met ja. Stip Nieuw binnen. Ja. En dat weet jij nog <laughs> wel, Ger, die tijd, hè, week binnen. Was ik alarmschuif? Ja. Nee, ja, ja. ja. ja, goed, een mooie playlist. Je, je hoopt natuurlijk dat zo'n boek redelijk verkocht wordt. Ik bedoel, ik ja, nou, een, geen, uiteraard. Daar doe je het ook de andere voor. Ja, nee, ja. zeker. Maar je bent redelijk in de in de in de picture geweest, want ik zag uh, uh, Johan Derksen nog uh, met het boekje op tv. Uh, ja, je je heeft hem ook maar, nog even omhoog gehouden. Ja. Precies. En en dus ja, dat helpt wel. Ja, dat helpt zeker. Ja. Ja, nee, maar en, publiciteit is en... Steven Spielberg zei altijd van uh, je moet de helft van het budget van een film steken in de, in de promotie. Want anders ja. uh, dat klopt. is het geld gewoon weggegooid. Dat klopt. Dat ja. Is, ja. Ja. En dat geldt voor alles eigenlijk. Ja. Ja. ja, je moet gewoon zorgen dat mensen weten dat het er is. en, ja. en, en het is je... Kijk, boekhandels, de hele boekenhandelwereld uh, is sowieso een veel uh, een, een moeilijk neembaar bastion. Uh, ik ga volgend jaar een biografie van Hardy Slinger schrijven, of tenminste de Bienkant schrijven. Die ga ik zelf uitbrengen om, in mm -hmm. eigen beheer. Okay. Gewoon om even uit te testen van welk traject, uh, ja, ja. Uh, hoe werkt en zeg maar, wat me het beste bevalt. Want mensen kunnen jou uh, benaderen om een biografie te laten schrijven, hè? Ja. Dus Klopt. jij kan voor mij een bio biografie gaan schrijven en dan uh, ga je met me zitten en dan uh, ja. wordt het een klein boekje, hem... weg, of niet? <laughs> nou, dat valt mee denk ik hoor. Nee, ja. Ik weet wat je allemaal gedaan hebt, maar... Uh... Ik, ja, ik, heb tot nu toe, ik ben daar in 2018 mee begonnen en ik heb er tot nu toe uh, een mm -hmm. stuk of twintig geschreven. Echt waar? En ik ben er nu met zestig gelijk bezig, uh, naast Harry Slinger. Onvoorstelbaar. Ja, dus, en dat uh, is eigenlijk jouw baan? Ja, ja. daar leef ik van. Ja, ja. Bi Biografiebureau, Dit is Je Leven. Dat is wel een mooie naam, moet ik zeggen. Dank je. En, uh, uh, ja, mensen benaderen jou nu ook of niet? Of, uh, je... Ja, ik, ik, ik krijg gemiddeld. Uh... Nou, twee, drie keer per week uh, een informatie aanvraag. Uh, en mensen uh, twijfelen vaak heel erg omdat ze. Uh, of, soms is het een cadeau voor hun ouders. Die ja. zijn dan bijvoorbeeld 60 jaar getrouwd of 50 jaar getrouwd volgend jaar. Dus nou het zou zo leuk zijn om een, een dubbelbiografie van ze te schrijven. Uh, en dan uh, gaan ze dat uh, als ze mijn informatie hebben, daarmee naar hun ouders toe. En die zeggen dan van ja, maar nooit niet. Ja. <laughs> Daar willen we niet over mee. Ik, ik ben helemaal niet ja. interessant. Maar hoe, hoe gaat het dan hier? Werk. Uh, ze bellen jou en jij, komt, jij gaat dan gesprekken aan. Ja. Hoe ho, ho lang uh, um, um, moet je met mensen praten om uh, jouw materiaal te hebben? Om... Ik, ik heb inmiddels, dat heb ik uitgerekend, en ja? inmiddels, ik doe, een gesprek is, is meestal zo 2 à 2,5 uur. Dat is de perfecte spanningsboog. Daarna word mm. je moe en dan raak je concentratie kwijt. Uh, en ik heb per 30 boekpagina's ongeveer één zo'n gesprek nodig. En Sorry. hoeveel pagina's is een biografie? Dat verschilt. Ik heb uh, ook wel boekjes van 60 pagina's, die zijn relatief. Uh, maar ik, de, ik heb vorige week heb ik er eentje afgeleverd bij, uh, uh, bij een hoofdpersoon van 320 pagina's. Je meent het. Dus daar ben je echt heel lang aan het praten. Ja. Ja. ja. Maar kom je ook wel eens mensen tegen waarvan je denkt van nou, dit is zo oninteressant, dat er is geen boek van te maken? Nee, eigenlijk niet. Nee? Dat komt, iedereen heeft een verhaal. Ja, dat, dat is ook het slogan ja. van mijn bedrijf. Uh, soms is het... Uh, wat, wat er wel eens lastig is, is dat er ook mensen zijn... die uh, dermate oud zijn. Ik ben nu met een dame van 90 bezig. Uh, dat hun geheugen een beetje hapert. Ja. Ja. Uh, maar maar wat heb je hun kinderen waarschijnlijk nog? Die, die je ja, die helpen. kunnen het dan aanvullen. Ja. Precies. Uh, en ik heb, uh, wat ik dan doe ook... is, Want het is natuurlijk vaak bedoeld voor het nageslacht. Voor kinderen, kleinkinderen. Ja. Uh, dat het generatieslang het verhaal van opa of, of, of zelfs overgrootvader of moeder uh, in de boekenkast staat. En wat ik dan doe is uh, zo los van het verhaal van de persoon zelf dan bed ik het in in de, in de maatschappij waarin zij leefde. Dus ik vertel wat over de tijd. Ja, ja. Uh, dat is een, een, een wereld waar ze uh, bijna geen voorstelling van mm. kunnen maken. Mm. Dat als je op vakantie was uh, en dat is nog zo, zelfs in onze jeugd natuurlijk ook zo, dat je het doet omdat er geen mobieltjes waren. Gewoon echt helemaal weg was. En geen, uh, je, je, voor, ja, ja. Voor, ik weet niet hoeveel geld in een telefooncel nog af en toe eens één keer in de week naar huis komt bellen. Ja, om, uh, ja. uh, en, en dat soort met beschrijvingen verweef ik er dan ja, niet. Zodat ja, ja, je ook de ja. tijd een beetje ja, meekrijgt. Ja, ja, ja, ja. En wat, wat zijn dan gemiddeld de kosten van zo'n biografie? Uh, dat komt ongeveer neer op per boekpagina 50 euro. Per pagina? Per pagina. Ja. Okay. Dus bij een boek van 300 heb je het dan over 15.000 euro. Zo. Ja. Uh, maar goed, dat, dat, is ook, dat is eigenlijk voornamelijk arbeidsloon. Ja. En dan, hebben ze, uh, uh, dan krijg je vijf exemplaren zit bij de prijs inbegrepen. Ik laat het bij een drukkerij maken in, uh, in Utrecht. Die uh, de, de, de oude ambitie van het, uh, van het uh, boekbinden hebben gecombineerd met het printing on demand. een printing on okay. demand kun je tegenwoordig kun je één exemplaar al laten drukken van een boek. Mm -hmm. Dus ze uh, dus kunnen kleine oplagers, maar wel in superkwaliteit. Zodat het ook echt generaties meegaat. en uh, niet, Wat leuk man. Uh, ja. niet na een paar jaar al ja. aan elkaar dondert. Ja en maar, afhankelijk, maar, kijk, Er komen ook foto's in vaak. De meeste mensen -hmm. willen er ook foto's in. En dan kun je ervoor kiezen om een fotokatern, zoals je dat van dat glanzende fotopapier... in het hart van het boek te nemen. Je, kunt, okay, je hebt ook mensen die vinden het veel leuk om bij elk hoofdstuk... de desbetreffende foto's van die fase ja. erbij te zetten. Dus dan wordt het hele boek van uh, kwaliteitspapier. En dat kost natuurlijk ook weer ja, meer. Ja, meer ja. Ja. Maar dat is, ja, het is een soort menukaart waar je uit kan ja, kiezen. Ja. Maar gemiddeld komt het daar uh, op neer. Maar ja. haar, haar, het boek van Harry de Winter is natuurlijk... op een hele andere manier uh, tot stand gekomen. Ja, dat is mijn eigen... Kijk, ik vergelijk het altijd met... Bijvoorbeeld in de tijd van Rembrandt, de schilders. die, die hadden uh, uh, dingen. portretten in opdracht maakten ze. gewoon van rijke families. En ze deden vrije productie, vrije werken. van ja, dat ja. deze dingen die ze zelf ja, graag ja, wilden ja. schilderen. En dat, dat is eigenlijk bij mij ook zo. Ik doe ja. biografieën in opdracht. en ik doe uh, biografie die ik gewoon zelf graag wil schrijven. Ja. En zoek dan vervolgens daarvoor natuurlijk wel een weg. waardoor het ook nog uh, ja. met terugwerkende krachten. enigszins gecompenseerd ja. Ja. wordt al die tijd. Ja. Die ik ja. Jij kwam wel eigenlijk op het idee, omdat je een gesprek met je vader aanging. over zijn leven ja juist niet ik, oh juist niet nee oh. uh, had ik dat maar gedaan dat was eigenlijk de, de reden oh je dacht je dat okay. gedaan had nee, nee nee nee mijn vader die, uh, die kreeg longkanker toen op zijn 69ste 68 69ste en die was in drie maanden tijd uh, was hij weg uh, en in die drie maanden heb ik voornamelijk met hem zitten schaken uh, uh, maar ik had eigenlijk gewoon het hem van zijn lijf moeten vragen. Ja. Want een heleboel dingen weet ik helemaal niet. Ja. Uh, Jammer is dat. Ik he, no ja. nooit gevraagd. En dan kwam je gewoon op die leeftijd niet op. Want ik was toen ja, begin twintig. Uh. Dus dan ben je dan op die leeftijd niet zo mee bezig. Uh, en later. Uh, kijk, Het komt natuurlijk ook door het maken van wintertijd. Want de, de, dat programma waren. Dat waren levensverhalen aan de hand van de muzieksmaak. Van, ja. Geïllustreerd met, ja. de, met de favoriete muziek van de gasten. Dus ik heb uh, op die manier alles bij elkaar. 180 levensverhalen uh, voor televisie gemaakt. Uh, en ja. Dan krijg je op een gegeven moment ook wel een soort van routine in. Ja, maar ja. Dat, dat was ook een hoop uitzoekerij waarschijnlijk. Hè? Zeker. Met, uh, dat de uh, enorme knipsomappen doornemen enorme het doornemen. Salmo Rus Rusty tot uh, ja, wie niet eigenlijk? Hè? Ja, wie niet? Ja, iedereen kwam. Dat was ja, wel, iedereen kwam. Het uh, ja. was natuurlijk een leuk programma om naar te kijken, ja, vond Het laatste en, seizoen hadden we uh, Maarten van Rossem, Chantal ja. Jansen. Ja. Jan Slachter. Nou, dat soort, ja. Uh, mensen. nou ja, goed, dat zijn prachtige dingen. En, en, uh, dus, ik wil niet zeggen makkelijk, maar daar kun je uh, heel veel van terugvinden op internet onder andere. Ja, ja. Dat gebruik je ook uh, zeer regelmatig. Ja. Jouw eerste uh, biografie was van Menno Boeg. Klopt dat? Ja, de eerste uh, commerciële release was ja. uh, Menno Boeg. Ja, he? want daar heb je ook mee samengewerkt. Het ja, programma heb ik over in de, de gevangenissen de ja. Bias inderdaad. Ook een uh, mooi programma was dat trouwens. Dank je. Maar uh, ja, dat was ook een interessante man natuurlijk, hè? Menno Boeg. Zeker. Wat zeg je? Dat is ook was ook, ook een interessante man. Ja, zeer. Ja, ja, ja. die man die heeft zichzelf echt gedurende zijn leven vijf of zes keer opnieuw uitgevonden. Ja. Even zoveel keren failliet gegaan. En. Uh, ja. ja, woonde hier ook in Zandvoort. Ja, klopt, ja, ja. inderdaad. En begon toen met uh, de, de sekslijnen. dat was ja. een van de eerste. Hij had in Amerika had hij gezien dat dat bestond. En hij hoorde dat dat in Nederland ook kwam. En toen dacht hij: ah, laat ik voor de grappen zo'n lijntje bestellen bij de PTT. Ja. Dus uh, hij zo'n lijntje. En dan was het weer helemaal vergeten. Dus zes weken later of zo kwam er zo'n monteur. Dus ik kwam dat dan <lacht> En toen uh, zei hij, oh ja, uh, was ik helemaal vergeten. Nee, goed, uh, doe maar. In, uh, to uh, toen was het hier in Zandvoort? Ja, dat was hier in Zandvoort. Ja, in Zandvoort ja, dat ja, dat ja. Boven de... Hema, Nee, boven Jupiter heette dat. Oh, Jupiter, ja, ja inderdaad. Waar ik woonde eigenlijk, ja. Vroeger de blokker, zeg maar. Als je goed luistert, hoor je misschien nog wel eens wat. En toen kreeg je de eerste afrekening. En toen heeft hij ze gebeld en zei, van jongens, kunnen jullie nou echt helemaal niks goed doen? Er ja. staat die nul staat helemaal, er staat een miljoen op mijn afrekening, dat ik dat ontvang. Ja, maar dat klopt echt, meneer Boek. <laughs> ja. Hij heeft een omzet van ja. een miljoen. Met, met, met die sekslijnen. Ja. Ja, ja, in is, de is eerste mooi, maand ja. al. Ja. Onvoorstelbaar. Was, het was echt... In, nou ja, je ziet die pagina's nog wel voor je. Ja. Waarschijnlijk in de Telegraaf. Pagina's ja, van allemaal... Ja, met 06 en En Menno had een hele afwijkende vormgeving van die advertentie. Die maakte hij allemaal zelf. Waardoor het ja, linkslijnend en zo. Wat helemaal niet klopte. Maar wel onmiddellijk opviel. Daar, ja, daar ja, was hij echt briljant in. Doe je nog televisieprogramma's? Nee, het laatste programma wat ik heb gedaan was... begin dit jaar. Uh, ik heb een programma gemaakt voor uh, kinderfonds Mama's. Dat is een, uh, een uh, stichting die uh, kinderen in Zuid-Afrika helpt. Mm -hmm. Dus ik heb voornamelijk goede doelenprogramma's gemaakt de laatste tijd. Naast wintertijd natuurlijk met Hardy uh, Dus voor het KWF Kankerfonds en voor de Parkinson Stichting, uh, dat soort clubs. Maar nu ben ik uh, zo vol met uh, biografieën. Dus uh, ik ben me daar volledig nu op, op aan te concentreren. Ik vind je dat leuker? Nou, wat ik er leuker aan vind is dat... Uh, je volledig je eigen tijd en je plek in kan delen. Ik, ga, ja. uh, ik, ik kan overal werken, zeg maar. Het ja, maakt ja. niet uit. En ik kan, uh, de, de, de, Je bent volledig vrij daarin. En die leert natuurlijk mensen heel goed kennen... doordat je ze zo uh, helemaal ondervraagt uh, in heel veel sessies. Dus het is een heel andere tak van sport die uh, die me nu heel erg bevalt. Ja. Maar ik, ik sluit zeker niet uit dat ik nog televisie ga maken hoor. Je bent nu bezig met een biografie over Harris Leer. Nou, de flonman van drukwerk. Uh, jij hebt zelf in drukwerk gespeeld. Hè? Ja. Klopt. Ja. Ja. Toetsinist, hè? Was je daarin? Ik was toetsinist, ja. ja. Dat was ook een mooie tijd waarschijnlijk. Hè? Ja, dat was, uh, dat was een schoolreisje. Ja. Die, die twee jaar duurde. Ja. Ja. <laughs> ja, ik, heb, ik heb uiteindelijk vier en een half jaar bij de band gespeeld. Maar uh, op een gegeven moment begonnen er allerlei problemen te ontstaan. En uh, dat zal dat boek ook uh, zeer boeiend maken. Uh -huh. Want het. het het, het, het, het imperium stortte echt met do, donderend geweld in elkaar. Uh, wat er uiteindelijk zelfs scènes opleverde: dat Harry uh, met microfoontjes van de politie beplakte uh, zich ja, op wat? de wallen moest begeven om de afpersers uh, oh, uit waar. hun tent te lokken. Ja, je dus <laughs> weet, weet niet wat je leest <laughs> straks. Maar goed, dat uh, terzijde. Uh, maar, maar die de de eerste de twee de jaar, die waren echt fantastisch. Uit het niets, want ik, was, ik, was, ik speelde wel in bandjes, maar ik was student. En ineens, van de een op de andere dag, belandde ik in die band... ...middels een advertentie in de Telegraaf. En dan sta je ineens, uh, het eerste jaar dat ik bij die band speelde... ...in 1984 was dat, hebben we iets van 165 optredens gehad. Zo. Waaronder in, in uh, Carré en, en het Concertgebouw. En, uh, en we hebben een eigen café, uh, zijn we in dat jaar begonnen. Ja. En een platenzaak hadden we. En uh, nou, het, was, het was echt een imperium. Bisher. Ja. Maar Harry vindt het wel leuk dat je daar een boek over maakt. En alles kan erin. Ja, um, Hardy, uh, ik ben vorig nee, jaar zomer met Harry een week uh, in, een huisje, heb ik in een huisje gezeten oh. in, in de Lutte. Ja. <laughs> een week lang ondervraagd. En natuurlijk, uh, de, de, de ochtendgesprekken waren leuk. Maar de echte gesprekken kwamen natuurlijk na de ja. tweede of derde fles wijn s'avonds. Mooi, mooi. En uh, dus ja, dat is een, een, een zeer intensief proces geweest. Maar hij, hij vertelt echt alles. Hè. En hij, ja. dat mag ook allemaal in het boek. Dat zit hij helemaal niet meer. Nee, heb je hier opgetreden he, met drukwerk? Ja. Heb, heb je toen nog meegespeeld of niet? Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Speel je nee. nooit meer mee? Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Mijn plek is ingenomen door die Zoon, dus daar kom ik niet meer tussen <laughs> hoor. <laughs> die, die komt ook in het boek waarschijnlijk, no. of niet? Ja Jazeker. Over wie zou je nou het liefst nog een, een, een biografie maken? Als je mocht kiezen. Dan, uh... Nou ja, dus het is moeilijk. Er is toevallig uh, uh, nu eentje verschenen die ik al wel had willen doen. Van Boudewijn de Groot. Oh ja, ja. ja om, om een voorbeeld te noemen. Maar um, ja, eigenlijk, eigenlijk is het vooral... Uh, tot nu toe heb ik natuurlijk... De, de, de commerciële biografie is een aantal van mensen geweest die ik zelf goed kende. Ja, Menno Boeg, Harry de Winter, ja, Harry Slinger. Ja, ja. Uh, daarmee is het ook in, in die categorie wel een beetje op. Uh, ja. nou, ik heb wel met meer mensen die, die, die bekend zijn er, samengewerkt. Als je televisie maakt, 25 jaar, dan komt ja, er dan natuurlijk al, heel wat voorbij. Ja. Ja. Maar uh, ik, ik, ik, ik zou eigenlijk geen antwoord op kunnen geven op dit moment. Moet, maar ja? ik denk dat het heel erg van het moment afhangt uh, waarop ik zo'n boek ga schrijven. Omdat ja. uh, het, het is vaak een proces. De beide, beide Harries hebben een, een proces van vier jaar ingenomen. Mm. Uh, dus je moet uh, op een gegeven moment echt wel de wil en de, en de interesse hebben. Om ja, zo lang ja. je met iemand bezig te houden. En dat hangt heel erg van het moment op dat je, dat je eraan begint. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik en, en, uh, vorige week is dat uh, boek van uh, uh, Harry de Winter gepresenteerd. Hè? Waar, waar was dat? In Belte Geluid, het museum Geluid. Op, uh, op het Mediapark. Uh, daar kwamen ook een hoop mensen op af. Hè? Dat ja. Was erg, uh, ja, dat werd gepresenteerd bijeenkom. door Robert en Brink. goede vriend van Harry. Uh, uh, en de present, eerste presentator van zijn wereldhit Lingo. Uh, en uh, ik, had, ik had speciaal voor die gelegenheid... een film over Harry gemaakt van 25 oh. minuten. Want ik had natuurlijk het, uh, uh, een enorm archief... Ja, met, uh, ja. met ik weet niet hoeveel interviews uh, met Harry. En daar heb ik toen allemaal stukjes aan elkaar geplakt... waarin hij eigenlijk zijn eigen ja. levensverhaal... in 25 minuten vertelde. Eh... Uh, en toen, dat, toen die film was afgelopen uh, toen, ja, toen was het even heel stil in de zaal, we ja. dichtgeknepen strotjes van, oh, ja? en, en, en uh, Robert en Brink kwam echt met een beetje rode ogen weer ja. terug op zijn plek om het verder te printen want ja, ja. dat komt wel binnen want ja, dat het was voor het eerst eigenlijk dat je, dat je weer 25 minuten die man hoorde praten na ja. een half jaar ja. na zijn dood ja. Ja. Dus uh, dat was wel, had wel effect, ja. ja, ja toen, hij, is, hij dis, toen hij disjockey was, heb ik, ben ik, ben ik, was ik plugger. Dus ik kwam regelmatig bij, bij, bij de KRO uh, kwam ik tegen. En dan zeiden wij altijd, hé hey, Harry, de winter staat voor de deur. <laughs> <laughs> maar altijd. <laughs> Heel tendelend. maar De uh, kracht van de herhaling, ja. ja. Hij is zelf ook te gast geweest. Dat is eigenlijk begonnen, wintertijd, toch? Harry. Uh, toch, Harry de Winter? De laatste, Jeroen Pauw ja. heeft toen... Uh, ja, Jeroen zijn, Pauw was dat, hè? He, die heeft die hem toen deed. geïnterviewd, ja. Dat was de laatste. Die hebben we eigenlijk van die serie als eerste opgenomen. Want Harry wilde daar gewoon vanaf zijn. Uh. Dat, dat, dat vond het nogal een ding. Om, uh, met de wetenschap van de, hiermee ga ik afscheid nemen van de wereld. Yeah. Dus dat was een beladen proces. Maar, uh, en toen hebben we vervolgens de andere yeah. vier uh, uh, nog opgenomen. Yeah. Maar inderdaad. Dat was, uh, maar dat, ja, dat was een, het mooie was dat in het begin... Uh, ik, heb, ik heb namelijk bij al die afleveringen altijd uh, de muziekclips uh, ja, uitgekozen ja. Uh, mm -hmm. natuurlijk uit, wel altijd in overleg met Harry maar uh, uiteindelijk koos ik ze uit en dat, hij zei ja doe dat bij mij ook maar hoor maar nou op het allerlaatste moment moest dat, moest dat toch allemaal weer anders en ik denk dat hij wel dertig keer dat lijstje heeft gewijzigd ja, ja, ja dat is zijn nalatenschap dan, ja, ja, de, de acht liedjes ja, ja. waarmee hij afscheid nam, ja. Ja. nou dat is gedoe geweest ja. maar wel heel leuk, wel gelachen ja. ja. <laughs> nou, oké okay, ja, we gaan er een aan er... breien want we hebben nog een paar gasten tot 12 uur, dan worden we weer uitgegooid door, Arnpin, je weet wel. Ja. Uh, mag ik je hartelijk danken? Je je nog een heel uh, fijn weekend. Dank je wel, uh, van hetzelfde. En een mooie ja. vakantie. Dank je En succes met je nieuwe biografie, allemaal. Dank je wel. Okay. dag. dag.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 muziek hierbij. Ja, eh, Prachtig, prachtig bij. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, uh, Live vanuit Rabbel. Jij weet, uh, Ger dat we uh, normaal gesproken... Uh, onze, Hallo? Onze, Hallo? Ja, je komt zo in de beurt. Uh. Ja. Ik moet je even introduceren, Carina. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, ja, Ik wil ik, ik, ik, ik, ik, eigenlijk uh, zeggen dat uh, jij normaal... Als uh, onze verslaggever allerlei uh, dingen bezoekt en uh, daarvan. hoor je helemaal niet. Oh, je hoort mij niet. Heel oh. in de verte, heel w zachtjes. Wacht even. Uh, dan gaan we iets proberen iets aan te doen. Ja, het is allemaal. Ja, ja het blijft techniek, hè? Ja, nou, techniek staat voor af. niks, hè? Ja. Even kijken of. Ja. Hoor je ja, mij ja, nu hoor je beter? Me nu? Hallo, hallo. Heel in de verte. Heel ja, in de verte. Ook helemaal in Engeland, hè? Ja, jij zit helemaal Engeland. in Engeland, inderdaad. Want ja. uh, dat, ja. dat is even een van de redenen waarom je uh, uh, dit, uh, deze uitzending geen uh, medewerking uh, kan verlenen. Live uh, vanuit medewerking. Vanuit hè? Maar wel ja. vanuit Engeland, want uh, ja, jij bent ja. daar uh, privé, op privébezoek. Maar jij bent er ook... Ja. Uh, je zit in Bath, een uh, prachtige oude ja. Romeinse stad. Dat klopt, hè? Ja, Met uh, schitterende, schitterende uh, gebouwen uh, daar nou, dat heb je waarschijnlijk al gezien. Als het, uh, nog iets, het geluid nog iets ja. harder kan. Kan het want dan kon je nog steeds iets harder, te, Thomas? In de kerk. Ja? Kan het nog iets harder? Het is Thomas? Nee, dat is lastig. Maar goed, jij bent ook veel in Engeland geweest voor Jaapje. Dat klopt, hè? Ja. ja Kun je daar ben, iets over vertellen? Uh, ja, ik ben in uh, april naar uh, Londen geweest. En uh, toen ging ik daar natuurlijk ook met een reden. om A. iemand van het archief van Londen te ontmoeten: Charlotte ja. Hopkins. En uh, zij had een, uh, onderzoek net afgerond... naar het uh, Siciliaanse kleine meisje, uh, de Sicilian Dwarf... die ook waarschijnlijk in dezelfde tijd uh, geëxposeerd is... of tentoongesteld is, als je het zo te zaken mag zeggen... in Bond Street in uh, Londen. Ja. Um, in de tijd dus dat Simon Pape uh, niet één, twee... maar wel meerdere keren naar Londen ging... en zelfs daar een tijdje is uh, gebleven... Uh, nu was ik dus eigenlijk uh, daar ook op zoek naar het Coulton House... waar hij ook echt bij de Royal Family toen op bezoek is geweest. Ja. Ik heb het natuurlijk gevonden, de plek, het, het gebouw, lijkt er nog heel erg op. Alleen, uh, ja, het is inmiddels niet meer hetzelfde gebouw... als waar uh, Simon Paap destijds echt op bezoek is gegaan. Uh, maar je voelt wel meteen... Um, want daar is denk ik aan die plek heel weinig veranderd. Uh, omdat je echt door de, de prachtige tuinen loopt daar. in de parken. Uh, en de breed opgezette uh, luxe gebouwen allemaal. Uh, dat je denkt van nou dit moet Jaapje wel ongeveer. Of Simon Paap ongeveer gezien hebben. Ja. En uh, uh, nu ben ik hier in Bath. En ik uh, heb even de kranten doorgespit uit de tijd. Dat uh, Simon in uh, Engeland was. Maar hij heeft eigenlijk geen bezoek gebracht aan Bath. Mm -hmm. uh, wel is er een één krantenartikel over het feit dat er een uh, strange wonder of times uh, hier in 1878 in uh, Bath aanwezig was. En hij werd vergeleken met uh, Simon. Uh, dat staat dan wel in het krantenberichtje. Oh. Um, ik heb nog gekeken of er kermissen zijn geweest in Bath. Maar het enige wat hier uh, dan plaatsvindt is het Jane Austen Festival. En uh, wat ik ook heel goed begrijp. Ik ga zo meteen ook naar het Jane Austen Museum. Leuk. En, uh, maar ik heb even opgezocht, uit die tijd van 1815, dat hij voor het eerst in uh, mei bij de Royal Family op bezoek was, werd hier in Bath het oudste openbare luchtzwembad van de UK geopend. En uh, twee jaar later um, kwam hier Queen Charlotte, de vrouw van George III, de op bezoek in Bath. Want ja, zij vonden natuurlijk dat ook hartstikke interessant om naar die uh, luxe baden hier te gaan. Uh, later op de dag ga ik daar ook nog een bezoek aan brengen en ik vond het ook wel een klein leuk feitje dat zij uh, introduceerde de kerstboom in de Verenigde, oh. Verenigd Koninkrijk dat is grappig. omdat we nu toch wel uh, richting uh, kerst uh, straks gaan, dacht ik hey, uh, en in Bath hier zijn ze bezig om uh, de kerstmarkten al uh, te promoten, Zo. want die schijnen hier echt heel erg groot te zijn nou, heeft Queen Charlotte dus ook wel een beetje voor gezorgd, nou wat goed en dan die halfvormige Royal Crescent, uh, dat is ook toen pas afgebouwd in 1822. Mm -hmm. Dus er is heel veel gebeurd in die tijd dat uh, Simon uh, Engeland bezocht. En eigenlijk ook best wel veel plaatsen heeft bezocht in Engeland. Waar hij voor toch ook wel een heel groot publiek iedere keer heeft opgetreden. Zoals in Oxford en in uh, Norwich en uh. in Leicester. Hij staat in heel veel kranten genoemd. Uh, ...met uh, handbills en uh, ja, ja. zelfgeschreven ja. Hè, handtekeningenkaartjes... Goed, ...die die dan uitdeelden. En uh, ja, het is gewoon ontzettend interessant... Ja. ...en we zijn er nog lang niet om uh, uh, alle informatie te hebben. Gelukkig hebben uh -huh. we dus die ingang hier bij het Archief van Londen. Dus dat is super leuk om met haar samen te werken. Uh. En uh, ja, en we zijn natuurlijk... Uh, ...heb ik gehoord van Leon, die heeft echt wel... ...Leon van Nijs heeft echt wel zijn best gedaan om de stichting op te zetten... ...voor de film. Ja, daar dus, waren jullie mee, mee bezig, dat klopt. Ja, en uh, tuurlijk, uh, een tijdje geleden hebben we dat uh, gepromoot... ...hebben we er ook een, uh, een pitch voor gemaakt. En uh, nou, dat staat nog steeds. Uh, onze wens is er nog steeds om hier een film van te maken... ...met regisseur Eile van Kessel en uh, Ger Loogman die eraan meewerkt... Ja. ...en uh, nog een heleboel anderen... Klopt. Uh, maar er moet natuurlijk geld uh, komen. Ja. En zoals veel lokale films. Uh, kost gewoon veel geld. En, uh, dus de stichting is geopend. Okay. Uh, dus het, het financiële gedeelte kan nu gaan rollen. De sponsors en zijn welkom. dan gaan we dus ook weer uh, uh, yeah, um, reclame maken. En uh, proberen dat de mensen inzien hoe leuk het is om dit stukje erfgoed te uh, nou ja, in een film te kunnen vertalen. Ja, denk, dus daar denk, hoop ik natuurlijk op. Ja, tuurlijk. Denk jij, hoor je mij nu een beetje of niet? Ja, ik hoor je wel. Denk, ja? je, denk je dat je nog, nog meer naar boven kan halen over Simon Paap? Nou, ik heb zelf uh, eigenlijk, nu was eigenlijk als doel... zodra ik achter de computer ga en het archief induik... ik moet één nieuw ding vinden van mezelf. Eerder mag ik niet stoppen. <laughs> nou, en elke keer vind ik dan toch weer in een boek... Want heel vaak stonden de dingen ook echt beschreven in, uh, in boeken. Uh, ja, het leukste is natuurlijk ook krantenartikelen... Yeah, yeah. Uh, waar hij dan in vernoemd wordt. Maar het gaat natuurlijk om hoe, hoe um, stel je je vraag in het archief. Yeah. Want als je alleen maar Simon Paap intiet, bijvoorbeeld... dan krijg je gewoon uh, steeds dezelfde artikelen. Maar doe je bijvoorbeeld uh, Wonder of All Times mm -hmm. of... De, ...de strange showman... Ja. ...of de uh, mysterious dwarf... Ja. Dan, ...dan komt er veel meer naar boven nog. Ik kan me voorstellen, ja. En, ja. Uh, dus je moet eigenlijk van allerlei punten af... ...moet je, moet je invoeren. Ja. En dan uh, kom je elke keer weer een stapje verder. Mm -hmm. En ook gewoon met de mensen... ...die hij om zich heen had. Ja. Want hij had natuurlijk een, een manager... ...die heette Gingo. En Gingo, die zorgde ervoor dat hij... Op, ...op die grote... Uh, Bartholomew vers terecht kwam... waar hij schijnbaar voor... Ja, staat in de kranten... 10.000 mensen heeft opgetreden. Uh -huh. uh, maar er staat ook weer een artikel over... dat hij waarschijnlijk een rol speelde... in, een, uh, in Gulliver's Travels. Oh, uh, oh. Als de dwerg. En dat ben ik nu aan het uitzoeken. Dus eindelijk ben ik nu in de archieven van... ...Govern Garden Theater aan het zoeken. Nou, ik hoor het en al. En daar je... heb je natuurlijk ook weer hulp bij nodig. Bij die, ja, van die vrouw ja. Charlotte Hopkins. Ja, Je bent nog niet klaar, hoorde ik al. Uh, nee, en ik vind het zelf ontzettend leuk. Tuurlijk, om, uh, om te, te spitten en te doen. En, ja, tuurlijk, te speuren. Ja, ja, maar zeker. Wat, wat is er in... Ja, en het leukste is om, een, om echt naar het archief zelf te gaan... ...en dan witte handschoentjes ja. aan... ...en zoeken, zoeken, zoeken. Ja. In, in, of dat mensen alvast voor jou... ...een aantal boeken hebben klaargelegd... ...waar je dan ja. in mag gaan kijken... Dat heb ik toen ook gedaan in Leiden. Uh, omdat er heel veel uh, opgetekend is op veilingen van ja, uh, eigenlijk dwergroei. Uh, en, en andere rariteiten van het lichaam. En dat werd dan geveild. Okay. Dus ik heb die boeken in Leiden universiteit allemaal zitten doorspitten, uh. Maar uh, niets over uh, zeg maar een verkoop van, van Simon. Jammer. Uh, maar nu hebben we natuurlijk bij Paulus Loot ja. Wat er soms natuurlijk gemeld... van hé hey, uh, Carina, er ligt nog iets van een klein kistje... Ja. Onder, de, onder de vloer. Het zou zomaar kunnen. Ja. Zouden het zou zomaar we dan kunnen. de ministerie dan toch nog ooit kunnen opnemen? Ja, is... ja. Ja. Om gewoon even die vloer ja, maar, open te breken. Ik, ja. was, ik was daar bij Paulus denk Ik dacht, nou ja, straks ga je gewoon het hele graf even openbreken. Dan gaan we kijken, maar dat, dat kon niet natuurlijk. Hè. Nou ja, dat is natuurlijk het liefste. Ja, wat natuurlijk, je... ja, dat begrijp ik. Wat brengt jou in bad... In Bath. Nou, mijn moeder is 70 geworden mm -hmm. en wij zijn uh, mijn moeder wilde heel graag met mij en mijn twee zusjes, echt met z'n vieren, uh, naar Bath. Mijn moeder is uh, Somerset uh, gek, ze is anglofiel, ze is gek op Engeland. Mijn zusje heeft pas een boek uitgebracht, heeft een hele leuke cozy roman geschreven die ook in Somerset afspeelt. Uh, die ligt uh, in de winkels. En uh, het heette Duinroos trouwens. Dus dan dacht ik meteen ook aan Zandvoort ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. School, maar ja, ja. Uh, maar uh, ja, wij zijn allemaal gek op uh, Engeland te, ja. te danken aan mijn ouders. Ja. En ik kan je zeggen, Bath is echt een perfecte, leuke stad. Ja, het is een mooie als stad, hè. je promotie mag doen. Ja, het is een het kleine is, stad, hè. 80.000 mensen wonen ja. er maar. Maar het is 80. een oude, oude Romeinse stad, hè. Ja, veel... staat op de UNESCO-lijst. Ja. Prachtig, prachtige gebouwen, je ben er ook een keer geweest. Ja, ja. Heel, mooi, heel mooi. En je ziet ook uh, mensen in kostuum rondlopen hier uh, mm -hmm. in de Jane Austen-stijl. Maar ook in de restaurantjes uh, hebben de mensen Jane Austen-stijl uh, aan. Nou, het is leuk. En zoveel mooie winkels, zoveel ja. leuke restaurantjes. Uh, wij gaan zo meteen een tour doen. Uh -huh. En dan uh, met de gids. Leuk. Dus dan krijgen we nog meer te horen. Ja, goed hoor. En uh, dus ja, we toch weer dat stukje geschiedenis wat, waar ja. we nog meer details over ja. krijgen. Oké, okay, hartstikke goed. Nou ja, volgende week sta je weer in de realiteit van het leven, zeg maar. Want dan sta je hier yes. <laughs> tijdens Zandvoort Art met je eigen. Uh, ja, wat, wat, wat ja, ga je, wat, Leon ga je is laten geweest zien? Geweest, toch? Ja, Leontine is geweest, we hebben er veel over gepraat. We hebben, niet over jou. Ja. We hebben het niet over jou gehad. Wat ga jij laten zien volgende week? Volgende week ga ik... Ik hoor je niet zo goed meer. Ja, volgende nee, maar, week, uh, ja wat je volgende week laat zien hier. Ja, ik, uh, ik ga natuurlijk uh, rondlopen. En ja. ik ga uh, zelf ook mijn schilderijen tonen bij het LBC. Jij maakt, maar... uh, jij maakt schilderijen van uh, bloemen, hè? voornamelijk. Ja. ja. En dat komt dus ook weer met name door uh, Engeland. Uh, door mijn uh, jeugd die ik doorgebracht heb op Curaçao. Huh. Mijn ouders hebben daar... Uh, uh, wat, wat je heel vaak ziet, zijn de tuinen natuurlijk uh, best wel uh, kalig, zeg maar. Mm -hmm. ja. Maar uh, mijn ouders hebben er echt zo'n mooie tuin van gemaakt. Maar als je nu mijn ouderlijk huis ziet, op Curaçao, is het weer grind, één boom. Ja, ja. En mijn ouders hadden echt een prachtige tuin gemaakt, met orchideeën en Francipani en Bougainville en Cayenne. Dus wij zijn, en mijn moeder heeft nu dus ook weer een een soort van English Garden uh, in Zuid-Limburg waar zij woont. Oké. Okay. Leuk hoor. Dus wij, uh, ja, dus dat is de inspiratie. Nou, perfect. Jij gaat volgende week uh, voor Goedemorgen Sanford ook uh, wat dingen vooraf maken, ja. heb ik begrepen. Zeker. En ja. Uh, ja. Nou ja, dan komen we zeker terug op Sanford Art uiteraard. En, uh, ik wens je nog een hele fijne tijd in, in Bath. Bas? Yes. Geniet yeah, ervan. Geniet, ja, geniet ervan. Thank en uh, doe, doe de groeten aan je, je moeder en je zusjes. En uh, ja. Ja, ik hoop dat je nog een hele leuke tijd hebt daar. En uh, misschien elkaar ja. volgende week. Zeker wel. En uh, nou, jullie ook. Fijn, ja, uh, dankjewel, dankjewel. dankjewel. Oké, okay. hetzelfde. Okay. Okay. Hoi, hoi ja, dag. Dag. dag. Doei. doei. Dag. dag. Kies het radiostation dat bij dat jou past. Jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Let's a good day for a bad habit.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 Geen medelijden met de soldaat, uh, hoorde ik nu. Nee, ja, en, en de koning natuurlijk. Het en is een beetje koning, Engels, ja, hè. Een, en, een, een, een beetje voor Carina. Dat is een beetje uh, een Engels Bath. nummer. Ja, die is, uh, ja. Is, is nu met de rondleiding in Bath begonnen. Hadden we net aan de lijn, dat was een leuk gesprekje. Nee, en, uh, we hebben eigenlijk nog maar één gast. En uh, dat zou Maura uh, Reno de, de Lavalette zijn. Maar uh, die is nog steeds niet gehalveerd. Mm. Uh, ze zou komen, dus we wachten er heel, heel, heel even op. Ik heb samen met Thomas en Leon afgelopen donderdag een live uitzending gedaan. Uh, over het sportakkoord. Ik weet niet of je dat wellicht geluisterd heeft. Dus, ik heb, nee, ik heb, ik heb jij geluisterd, Ger? Uh, nee, ik heb niet geluisterd. Het was jammer. Nee. Het was tussen maar, 7 en 9. Het was een uh, leuk programma. Maar het sport, of sportakkoord. Uh... Ja, het sportakkoord is uh, gemaakt door uh, onder andere het team Sportservice. Maar ook in samenwerking met allerlei uh, uh, verenigingen, et cetera. Uh, mm -hmm. Om het sporten in, in Zonvoort te promoten, zeg maar. En, ja, uh, en hoe, hoe gaan ze dat doen? Nou ja, dat willen ze doen, onder andere met uh, het, het, het voor de clubs makkelijker, gemaakt, makkelijker te maken om uh, leden te werven bijvoorbeeld. Hè? Daar kunnen ze ondersteuning bij krijgen. Uh, nou ja goed, uh, je kunt het sporten ook makkelijker maken door bijvoorbeeld goede dingen langs de uh, boulevard neer te zetten waar je, waar je zelf kan sporten. Hè? Ja precies, dat gebeurt en, natuurlijk al hè? Ja, een klein beetje, maar het, ja. kan, het kan natuurlijk veel beter lijkt mij. Nou dat is een mogelijkheid, we hebben het gehad over eenzaamheid. Ja. En daar zijn cijfers naar boven gekomen. Dat viel mij op. dat uh, uh, Boven de 50% van de standvoorders uh, voelt zich eenzaam. Meen je dat? Ja, dat viel mij enorm op. 50%? Fi meer dan 50%. En dat was zelfs in de leeftijdsklasse rond uh, 30-34, als ik me goed herinner, 56%. En dat waren cijfers die mij ook enorm, uh, ik wil niet zeggen raakten, maar die mij wel verbaasden. Ja, wat heet. Want uh, dat zijn wel grote, uh, grote cijfers. Ja. Daar hebben we onder andere over gesproken. En um, uh, nou ja, daar, toen heeft uh, wethouder Las uh, een sportakkoord zeg maar, in gang gezet okay. door een uh, schitterende golfbal te slaan. <laughs> nou ja, <laughs> het, was een, het was een speelgoed uh, dingetje met een plastic balletje. Maar hij, uh, hij, heeft, uh, hij, heeft, uh, uh, hij heeft het prachtig gedaan. En uh, ja, we moeten maar afwachten of dat uh, iets zal opleveren. Ja. En, uh, Team Sportservice heeft die avond zeg maar, uh, georganiseerd. Ja, jij, jij, jij bent natuurlijk uh, wel uh, sport is wel jouw ding geweest in, ja, ik in, in, in ding jouw geweest, carrière inderdaad, ja, ja ja en, en uh, dus je bent uh... ja Jarenlang. Zeker. Heb jij, en, uh, nou ja, ik heb het programma samen met, uh, met uh, onze vriend Jaap Koper gepresenteerd. Dat was leuk. Wie komt er binnenlopen? Uh, uh, <laughs> Maura uh, de uh, Lavalette. Prachtige naam. Maura, welkom. Uh, uh, welkom. In, ja, uh, ben je in buiten adem of valt dat mee? Uh, ja, ADHD hè. Ja ja, je ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> jij, bent, jij bent een business lady, dat klopt Ja, hè? klopt ja. helemaal. En, uh, Welke ja, business? Uh, een, een Zandvoortse onderneemster. Dus ja, een, uh, ja. ja gewoon een, een vrouw die een eigen bedrijf heeft en uh, daarvoor en gaat. En wat, wat, wat doe je in je eigen bedrijf? Ik ben een uh, ontzorgende klusser. Ontzorgende klusser. Ja, ja goed is dat, is die, hè? dat klinkt wel heel <lacht> goed. Ja. <lacht> ja. Ja. Wat moet je je daarbij voorstellen? Uh, euh... uh, wat moet je je daarbij voorstellen? Dat is een... Uh, uh, je hebt allemaal wel één klus in je huis die je elke keer voor je uitschuift, geen zin in hebt. Mm -hmm. Oh jee, oh hoe moet ik dat doen? En die pak ik dus aan. Oké. Okay. En uh, ja, Maura moves business, klopt hè? Zo ja, Maura het, uh... moves mountains. Maura dus moet mountains. Uh, ja. ja, ik verzet ja. bergen voor je. Ja. Ja, ik moest even mijn dochter wegdrukken, maar. Dat ja. uh, uh, uh, is even tussen. Ik ga even op stil. Ja. Ja, zo. Nee, maar we hebben je uitgenodigd omdat uh, uh, ik had gelezen dat voor uh, Business Ladies ja. uh, dat, is een, dat is een organisatie die al, al even bestaat, hè, ja. maar ook weer een beetje uh, moeilijk heeft gehad en uh, weer een beetje Zeker. ingekakt is. En ja. eh, nou, die, die hebben aardig wat, uh, uh, zeg maar, uh, toch uh, uh, dingen gedaan, uh, van yes. pitches en dingen. En, ja, maar het is nu weer een beetje, beetje en jij gaat het proberen, een ik beetje een nieuw leven ik ja, in te blazen. Ik heb uh, Sheila, die, uh, uh, die heeft dat uh, toen. Sheila Truder, ja, ja. Sheila Truder heeft dat uh, toen de tijd opgezet. Met heel veel enthousiasme. En, ja. en uh, er waren een heleboel vrouwen bij. Toen kwam corona, ja. Nou ja, goed. Dat was ook lastig, ja, ja, lastig, lastig. Daarna heeft ze het weer een keer geprobeerd. Ja. En op een gegeven moment zei ze: "Wie jongens aan een doodpaard valt niet te trekken, want uh, ja, er zijn ontzettend veel vrouwen die allemaal hele leuke dingen doen en die bij elkaar komen. Dan, dan krijg je ontzettend veel energie en iedereen die zegt: oh, te gek! En de, laatste, de eerste keer dat ik erbij was, daar heb ik drie klanten aan overgehouden en ik heb twee mensen aan." werk geholpen. Dus yeah. ik heb mm -hmm. gezegd... oh leuk, ik kwam iemand tegen... en die deed boekhouding, en yeah. financieel. Dus, oh, dat heb ik wel nodig, want mm. ik ben één grote goud. <laughs> dus ik heb van die dagen dat er iets werd georganiseerd... heb ik er wat aan overgehouden. En ik denk dat als je... En leuke mensen bij elkaar zet. Dat mm -hmm. je, het is ook een, uh, een, een gunfactor. Ja, Weet zeker, je, als jij zeker. iemand kent met een kaaswinkel. Dan ga je niet naar een andere kaaswinkel. Nee. Zo werkt het ja. denk ik. Bij mij in ieder ja, geval dat klopt. wel. Dus ik probeer toch weer ja, andere mensen bij elkaar te krijgen. En dan die energie weer op te pakken. En dat erin te stoppen. En dan hoop ik dat het weer gaat lopen. Dus morgen hebben we een, uh, een uh, samen zijn hè? bijeenkomst bij TEN6. Waar iedereen dus wel voor uitgenodigd is. Dames, ondernemers van Zandvoort. We zijn er morgen vanaf 1 uur nou, op tent Kim is natuurlijk 6. ook een dame van Zandvoort. En uh, Kim Tents. is er ook. Maar die kan er dus niet bij zijn. Want het is laatste weekend dat ze open ja. zijn. Helaas. Anders had ze er zeker bij gezeten. Um, en dan probeer ik gewoon al die mensen weer te enthousiasmeren. En dan weer meer dingen met elkaar te gaan doen. Ik wil ook vragen wat ze leuk vinden. Ik bedoel, kom maar op met ideeën. Ik voer ja. ze wel uit. Mij ja. maakt niet uit. Ik verzet bergen. dus. Ja. ja. <laughs> Maura Moepse, dat is ja helemaal ja, goed. Ja. Hey, en, en zijn er veel uh, vrouwen in die, ja, die zijn Er zijn wel veel vrouwen eigenlijk. Nou, he, die we, in Zonver, hebben, we hebben twee, die, die 230, men, 230 dames in Zalvoort ja. Die hebben een eigen bedrijf. Echt waar? 90. 230? Ja. Ja, ja, ja. Zo, dat is veel. Ja, maar dan, dan praat ik dus ook over mensen die een massagesalon hebben ja. ...die nagels doen, die ja, coaching ja, ja, doen, ja, ja, die ja. yoga doen. Nou, ik zelf klusser. Uh, Manon Aarsen is uh, financieel adviseur. Dan heb je uh, een andere vrouw uit Haarlem, is ook klusser. Die, heeft een, die gaat nu een groot aannemingsbedrijf starten. Uh. Dan heb ik een uh, hele jonge vrouw, die is uh, advocaten, juristen. Dus ja, kom op. Ja. Ja. Ze komen morgen allemaal. En wie weet wat je voor elkaar kan doen. Weet je? Ja. Oh, ik ken weer iemand. Ja. Dat je, dat... ja, goed, er zijn ook een paar geslaagde bijeenkomsten geweest waarop gepitcht werd, weet ja. je wel. En, ja. Nou, ja. Of, of uh, iemand kan het verhaal van zijn eigen uh, onderneming ja. vertellen, ja. noem maar op. Uh, dat soort dingen, dat is allemaal mogelijk natuurlijk. Het is allemaal, Alles is mogelijk, alleen je moet wel mensen hebben die, die enthousiast een zijn. Worden, ja, ja. En die zeggen, ik wil meehelpen. Ik, ja. ik kan het ook niet mee. doe het samen met ja. Petra, Petra mm -hmm. Vlekken. Ja. Die, uh, die heeft een bedrijf in uh, uh, supplementen. Okay. Nou, hartstikke leuk mensen. iedereen is enthousiast. Uh. Kom op, dames, sta op, kom morgen naar Ten 6. Ja, en, ik ben er. en uh, we gaan beginnen, ja, inderdaad. Ja. En uh, ja, uh, Jij zegt al 230, dat vind ik wel heel veel trouwens Ja, hoor, van, van, ja maar het is uh, natuurlijk heel makkelijk om je aan te melden. Hè, en te zeggen van nou, oh ja, leuk idee. Ik uh, kom wel. Ja, mm -hmm. ja, maar ja. je moet dan wel ja. het enthousiasme hebben ja. om dan ook wat gaan doen. Ja, en inderdaad. helpen ja. komt met ideeën. Ik bedoel, ja. ik kan niet een kart trekken met 230 man. Nee, nee dat is een dat beetje lastig. Ja. Ja. Dus nou, als jij, als jij je eigen levensverhaal een beetje vertelt, want jij hebt in de, in de entertainment industrie gezeten en ja. Uh, ja. je hebt uh, stemmetjes ingesproken ja. noem maar op. Jij hebt ja. ook een hoop dingen gedaan, hè? Ja, ik pak alles aan Ja, wat je, je pakt ja, pak alles aan. Ja. Ja. Ik heb je nog een keer op toneel zien staan zelfs. Nou, weet je ja, nog? Ja, tijd weet geleden weet ik. Ja, Dat was leuk, Dat was leuk toen, ja. Zeker. Dus jij hebt ook een hele boel gedaan zijn. Ja. Maar men, zo op iedereen zijn eigen verhaal ook waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Ja, ik ben, ik ben uh, een uh, complete chaot en een uh, ADHD'er. <laughs> dus ik vind ook alles leuk. En mijn, mijn boog, mijn, uh, mijn, mijn uh, concentratieboog is vrij kort. Ja. Dus als ik iets, weet je, binder there, dat, Oké, okay, next. Ik ja. Gaan ja. Gewoon, maar dat kan ook met mijn werk, want ik ben ZZP'er. Dus ik, ik kan ook pro projecten ja. doen en dan stoppen. Ja. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.